9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Polen heeft de partij van verliezend presidentskandidaat Traskowski protest aangetekend tegen de uitslag van de verkiezingen. Hij verloor die zaterdag nipt van zittend president Duda. Volgens de partij van Traskowski waren er onregelmatigheden. Ook zou de Poolse publieke omroep op de hand van Duda zijn. En die won de presidentsverkiezingen met nipt met 51 procent. De opkomst was in 30 jaar tijd niet zo hoog. Wakant ACM heeft voor ruim 80 miljoen euro boetes opgelegd aan bedrijven voor het overtreden van het kartelverbod. De bedrijven zouden informatie hebben gedeeld over toekomstige verkoopprijzen. Om welke ondernemingen het gaat mag de toezichthouder niet zeggen. De bedrijven hebben daarom gevraagd bij de rechter omdat ze straffen proberen aan te vechten. Het aantal coronabesmettingen in Spanje is sterk aan het stijgen. Vandaag werden 580 nieuwe gevallen gemeld. Het hoogste aantal in twee maanden tijd. De nieuwe gevallen die zitten vooral in de noordelijke regio's. In Catalonië zitten sinds gisteren 160.000 mensen weer gedwongen binnen. Het Spaanse RIVM noemt de stijging zorgwekkend... en zegt dat de mensen het niet zo nauw meer nemen met de coronavoorschriften. En het enige leefgebied in Nederland van een bedreigde vlindersoort is vernield. Het gebied langs een provinciale weg in het Limburgse Posterholt is afgelopen, nee, afgelopen maandag gemaaid. De vlinderstichting probeert uit te vinden door wie dat is gedaan. In het gebied komt het donker pimpernelblauwtje voor. In 1970 verdween de vlinder helemaal uit Nederland. Maar begin deze eeuw vestigden de vlinders zich weer spontaan in het gebied in Limburg. Het weer nog. Vanuit het westen klaart het top, Elders nog regen of motregen. Vannacht kan op sommige plaatsen nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen is nog bewolkt, maar in de loop van de dag... breekt af en toe de zon even door. Het blijft op de meeste plaatsen droog. en Het wordt 19 tot 22 graden. Zaterdag vaker zon. Zondag meer kans op regen. Het wordt het weekend ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 I uh owe -oh, it in this town because apparently it wasn't playing around. Then I realized I pushed it a bit too hard. Want an invitation later I spit.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 Sinds de thuismaaksessies staan ze erin. Alleen vorige week hebben we ze niet gedraaid. Het staat ons netjes. Maar goed, mag ook uh, geen naam. Truth or Dare is uh, van Fridolijn. En die hoor je nu.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 Take along a piece of me every time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 ja, die heeft hij toen aangebraakt omdat hij ook uh, groot bevriend is met, uh, met Danny Lai in de band. Dat is al wat mensen eruit. Yeah. En uh, ja, die heb ik toen gecoverd en dat er uh, ja, was best wel leuk op gereageerd ook door de band zelf. Yeah, en, uh, yeah. dat was dus een van de ongeveer twintig liedjes geloof ik die ik uh, in die actie heb gedaan. Yeah.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 Nou, dat was hem dus. En ik zal je zeggen, dat gaat ook lukken. De doldrums van Eaton House. Ik ben in de doldrums half sleep. Met all mijn memories te keep. De stils zijn still.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 Don't try. Ik zou hem bijna uit willen draaien, maar het nummer duurt twee minuten en ik moet er nog eentje draaien. Dominata was dit met Your Invincible. Daarachter, of daarvoor, Operation Hurricane. Het is ook meteen het einde van deze Alternative FM. Morgen komt de nieuwe video uit van I Am Lotus.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 The master of your wishes and woes